Marian Hageman met het NOS-journaal. Het niet kan aanblijven. Tweede Kamerlid Renske Leijten wil dat minister Schippers hem uit zijn functie zet. NRC Handelsblad schrijft dat topman Langejan buitenlandse dienstreizen heeft laten betalen door bedrijven die opdrachten uitvoeren voor de NZA. En door instellingen die de toezichthouder moet controleren. Volgens het SP-Kamerlid is de onafhankelijkheid van het NZA in het geding. Ook GroenLinks pleit ervoor om de leiding van de NZA aan de kant te zetten. In elk geval zolang de onderzoeken lopen. Topinkomens in het bedrijfsleven stijgen nog altijd geruisloos door, schrijft de Volksrand op basis van onderzoek onder 131 ondernemingen. De stijging is vooral terug te vinden bij de inkomens van directieleden van middelgrote bedrijven. Het gemiddelde inkomen van een directeur steeg vorig jaar met bijna 6% naar 705.000 euro. Bestuurders van een aantal multinationals zagen hun inkomen juist dalen omdat bonusregelingen vorig jaar voor zijn versoberd. De Oekraïense president Poroshenko wil dat de opstandelingen die een militair vliegtuig hebben neergehaald worden gestraft. Het vliegtuig werd vannacht neergeschoten bij de oostelijke stad Lugansk. Alle 49 inzittenden kwamen om het leven. Poroshenko heeft morgen uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. De leden van 50 plus doen een dringend beroep op Tweede Kamerlid Klein om zijn zetel op te geven. Op een extra ledenvergadering in Hilversum steunde een meerderheid de motie die Klein oproept de Kamer te verlaten. De partij heeft Klein via een advocaat aangeschreven om hem te verbieden het partijlogo nog langer te gebruiken. Klein zette eind vorige maand zijn fractiegenoten baai uit de Kamerfractie. Het partijbestuur was het daar niet mee eens. Klein zegt de donderdag onder druk zijn lidmaatschap op, maar hij wil zijn Kamerzetel niet inleveren. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon en het blijft droog. Vanavond koelt het af tot een graad of 15. Vannacht kans op nevel of mist. Morgen vooral in het zuiden en oosten zon. Daar worden 20 graden. Langs de kust 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Tradition Jonbakker van de ANWB. Er staat nog een file door werkzaamheden op de A1. Van Amersfoort naar Amsterdam. Bij knooppunt Diemen 4 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Op het begin van het de derde laatste uur van Zotvoort op zaterdag. Je hoort de tambourine. En High Under the Moon. Ja, even voor de luisteraars Willem, die het in het eerste uur gemist hebben. Hoe zou het met de winkel hier uit Roosendaal gaan? Is hij al uitverkocht? Ik weet niet of hij uitverkocht is, maar ik neem aan dat hij het erg druk heeft. Erg druk. Vertel <lacht> nog even het verhaal. Het zou zo mooi verhaal. Ja, Dat is een uh, fotostudio, daar kan je foto reportages laten maken, fotoshoots. En uh, ja, die had gedacht van nou Nederland, Spanje. Pff die maakt Nederland één kool, maar die had uh, gezegd: voor uh, iedere kool die Nederland maakt tegen Spanje geef ik 20% korting. Nou ja, het is 5-1 geworden, ja. weten we. Ja, dus 5 ja. keer 20 maakt 100. Ja, zo zou het zijn, ja. maar hij heeft daar nog een uh, kleine rekenmodule op gegooid en dat is wel terecht natuurlijk. Als nou, hey, je nee gaat van 100 naar 80, dan krijgen we die 80% 20%. Dan ga je weer naar 60, dan ga je over die 60. Dus uiteindelijk uh, komt het erop neer dat het korting uh, 60% is. En ik denk niet dat dat van de ondernemer de bedoeling was. Nee, ik denk dat, niemand had het ook verwacht natuurlijk. Hè? Dus... Nee, dat zeker niet. Dat zeker niet. En helemaal niet voor Nederland. Nee, had hij het voor Spanje gezegd, dan had ik gedacht van nou, weet waar Jan begint. Ja, precies. Willem, wat gaan we in het derde uur van dit programma allemaal doen? Nou, het derde uur gaan we ons onder andere contact zoeken met Albert-Jan Vos. Die zich op het CFM-jacht daar in de buurt van Sant'Europée bevindt. Ja. Dan gaan we natuurlijk het die van de week komen we nog mee. We houden onze blikken gericht op... Nederland-Australië. En dan heb ik het niet over het voetbal. Want dat zou wel mooi zijn als wij dat nu al wisten. Nee, over de hockeyfinale van de dames. Die een riante voorsprong van 2-0 hebben in die finale. Wat wij ook nog doen is uh, Le Mans met een uh, schuin oog uh, blijven volgen. En wie weet wat er nog meer uh, binnenkomt. Oké, okay, gewoon lekker blijven luisteren. Zometeen zo meteen over een tweetal platen. Dan gaan we naar Sun naar Albert Jan Vos. En een van die twee platen is deze van Bob Marley en de Wailers. Hier is Three Little Birds. Ook helemaal voor het voetbal natuurlijk. Hè? Het is kwart over vier geworden op de zaterdagmiddag bij CFM. Je Santana en Holden. Jawel, we gaan naar Santropi. We gaan naar meneer De Vos. Wat gaat het weer een beetje, meneer De Vos? Goedemiddag. Uh, goedemiddag, uh, heren in de studio en luisteraars. Ja, ja, ik moet zeggen, het gaat inderdaad weer een beetje... want het was gisteravond natuurlijk wel een feestje. Hè? Ja, was gezellig. Het, uh... Ben jullie ook? Ja, zelfs bij ons was het gezellig. Want we hebben met uh, een groep Fransen, uh, Engelsen, Spanjaarden uh, zitten kijken naar wat weergelozen Nederlands voetbal. Aan de rand van het zwembad op een groot scherm. En uh, ja, het was niet. Het was, uh, was ongelooflijk wat er gisteravond gebeurd was. Echt. Ja, het was uh, net als in een film. Ja, net als, ja, nou, die staat zeker klaar voor na het interview. Ja, die kan ik wel even nou, opzoeken nou, hoor. <laughs> <laughs> een goed plan. Nee, uh... joh, het was een goed feestje en de Spanjaarden die er gisteravond bij waren en de Nederlanders zijn in, zijn in een goede sfeer uit elkaar gegaan. En de Spanjaarden hebben gewoon toegegeven van dat ze het gewoon, niet, ja, gewoon niet, niet, niet meer in zich hebben. En ze waren echt versteld van het weergaloze voetbal van Nederland. Dat had ik ook niet verwacht. Jij ook niet hè? Nee, helemaal niet. Dat was wel het laatste wat we nee. verwacht hadden. Ook al verliezen ze de rest van alle wedstrijden, dit hebben ze gewoon goed gedaan. En uh, vanmorgen las ik uh, de koppen in de Spaanse kranten en dat was uh, uh, een en al uh, ja, mineur om het zomaar eens te zeggen. Maar het Spaanse elftal was niet meer wat het was. Maar laten we even teruggaan naar Saint-Tropez. Ja, jij bent, uh, jij bent in Saint-Tropez, je bent uh, daar uh, voor de directieboot van CFM. Ja, daar hebben wij gisteren een, een proefvaart mee gemaakt. Allereerst moest ik natuurlijk de directieboot weer even goed schoonmaken. Dus die hebben we eerst even helemaal schoongemaakt. En toen zijn we even wezen varen in de baai van Saint-Tropez. Uh, uiteraard zijn we even uh, aangegaan bij de haven van Saint-Tropez. Want uh, daar wordt dit weekend een uh, gigantisch uh, internationaal uh, zeilevenement, vindt daar plaats. Gesponsord door een horlogemerk, wat ik verder niet zal noemen. En je weet toch wel dat ik het over Rolex heb. Dus maar dat zijn welke su super zeiljachten. Het is zo imponerend om uh, die te zien varen. En dan vaar je daar met zo'n uh, ja, speedbootje tussendoor en je weet niet wat je ziet. Het is gewoon echt, ja, het is waanzinnig. Met een be klein beetje wind varen die boot toch al gauw twee, drie knopen. Nou, en dat, uh, dat, dat zie je dan, want ze waren aan het oefenen. Het was helemaal geweldig. ...echt imponerend. Dus het is, uh, het is hier hartstikke druk. Ja, en ik ben eigenlijk uh, heel benieuwd hoe het weer daar is in Saint-Tropez. Want uh, Lex van Hoorn en ja. de weerman van CFM... ...die zei van nou mogelijk wat uh, onweeropkomst al daar. Klopt, want het uh, betrekt hier... ...en we hadden eigenlijk al vanmorgen slecht weer verwacht... ...vandaar dat we de boot gisteren ook goed hebben vastgeschort... Uh, aan, ...in de haven op zijn lichtplaats... ...en het dekzeil eroverheen gedaan... Want wij hadden ook, uh, even wacht maar, het ziet, er, het ziet er nu gewoon slecht uit. Het zit er aan te komen dat het uh, gaat onweren vanavond. Maar goed, dan uh, zitten wij weer uh, veilig uh, onder een aftakje uh, uh, naast het zwembad. Dus wij maken ons er verder geen zorgen over, maar het ziet er inderdaad slecht uit. Maar trouwens, ik hoorde dat uh, onze weerman had gezwommen. Dat klopt, dat ja. klopt inderdaad. Hoe weet jij dat? Ja, nee, ik volg jullie wel. Ik bedoel, ik ben al een paar kilometer uh, zuidelijker dan jullie, maar ik hou het natuurlijk wel in de gaten, hè? dat begrijp je wel. En als ik dan hoor dat Lex van den Hoorn uh, alle mm, waarschuwingen uh, ten spijt uh, gewoon lekker is gaan zwemmen, uh, dat uh, vond ik toch wel een, een bericht waarvan ik zeg van, nou, is toch even goed om te horen. Een graadje of twintig, dat is zeewater, dus uh, dat, dat vond hij best lekker. Ja. Waar hebben we het over? Waar o, hebben we het over, precies? Ja, nou hier is, het, hier is de watertemperatuur iets koeler, maar dat begrijp je wel. Over het, Dus dat is voor mij echt geen pretje als je hè, weet hoe mijn uh, huidskleur eruit ziet. Dus uh, ik heb gistermiddag uh, lekker in de schaduw gezeten met een beschermingsfactor 50. Sorry. Er komt dus, geen komt dus geen zonnestraal doorheen. Dus uh, dat heeft me wel behoed voor, uh, voor een uh, lichte, lichte uh, verbrandingsgraad om het zo maar eens te zeggen. Dus daar ben ik mooi doorheen ge ge ge ge ja, ge ge gejast om het zo maar eens te zeggen... En uh, nee, gisteren echt gevaren en uh, al die mooie, mooie zeiljachten gezien met echt die bemanningen erop, weet je wel. Met keurig allemaal hetzelfde pakje uh, t-shirt aan. en waanzinnig mooi om te zien. De haven van Santropé lag natuurlijk vol met kleine bootjes, dat begrijp je wel. En dat is leuk om te zien en uh, we hebben heerlijk gevaren. En hier is het water gewoon blauw hè, op zee, het is gewoon blauw. Ja, je kijkt je ogen uit hè, daar in Santropé. Nou, wat dat betreft had Willem hier wel kunnen zijn. Die had wat mooie foto's van auto's kunnen nemen. Ja, ik want die rijdt de ene een Lam Lamborghini naar de andere Porsche uh, rijdt daar uh, rond. Cabrio's heb ik het over. Ja, ja. En uh, ja, het is hartstikke mooi om te zien. En uh, nou, even over het eten, nou eenvoudig nog voedzaam, we hebben vanmiddag uh, lekker geluncht met wat oesters en een gekoelde rosé erbij, dus jullie hoeven geen zorgen te maken om mij. Doen we ook helemaal niet, we hebben een prachtig filmpje van je gezien, uh, dat het water inderdaad heel mooi blauw is daar. <lacht> oh, ja, ja, ja, ja, dat filmpje met die, ja, ja. die Nederlandse vlag op, uh, op de boot van uh, CfM. Ja, en sterker nog, en dan zit je gisteravond dus, uh, te voetballen en dan komen een aantal Nederlanders binnen. Ik zal geen meer noemen, maar er zaten ook een aantal zandvoorters tussen. Dus de link was gauw gelegd en we waren allemaal keurig in het oranje uiteraard. Dus dat schept ook een band. en uh, Nee, maar goed, we hebben nou weer even rust tot aanstaande woensdag, want dan mag het Nederlands zelfs alweer. Maar ja, dan ben ik alweer in Nederland en dan hebben we elkaar alweer gesproken, Rob. Oké, okay, nou, gezellig. genieten nog even van uh, daarin, Saint-Tropez. En ja, Nederland speelt tegen Australië, hè? Woensdag... Wij ja. kijken naar Nederland-Australië hockey en daar staat er 2-0 voor Nederland. Uh, Albert-Jan. Klopt, dat heb ik gezien, dat heb ik gezien en uh, dat is mooi, dus die weer worden wereldkampioen en morgen dan de Nederlandse heren ook tegen Australië, als ik het goed heb. En Joost Luiten heeft de kut niet gehaald bij de US Open, echte te teleurstellend trouwens, maar goed, uh, het is niet anders, maar het leven gaat door. Het is vie, hè. Zo is het maar net, c'est la vie. Dat zeg je heel erg goed. Hé hey, uh, Albert-Jan, heel veel uh, plezier uh, daar nog in uh, Saint-Tropez. Wat heb je ook een verschrikkelijk rotleven, hè? Nee, je, je zal wel programma zijn van, zie je, dan mag je dit allemaal meemaken. Dus, felicitaties graag aan het bestuur richten. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Hé <laughs> hey, jongens, nog veel plezier. Ja, dankjewel, hè. Geniet ervan. Luister je okay. nog even mee? Doe, Luister je nog even mee? Ja, doei. Oké. Okay. Hoor of hier is net als in de film. Jawel hoor, daar komt hij aan, Robert Jan. Ik heb hem toch even snel opgezocht. Toontje lager. Hé, hey, ik spreek je weer. Hoi. Het was koud, het was I'm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 Till I die. love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find, I'll surely find. Make no fuss, just. Het was de ziel van Jubievoort hier op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de Red Red Wine. Even voor albert daar in Saint-Tropez. Het zonnetje schijnt heerlijk hier in Saint-Tropez. Temperatuur loopt op. Smeet dus jij ook rot, uh, Willem? Ja, het is hier uh, prachtig weer. Prachtig dus, uh, wat weer. Wat moet je in saint -Tropez? <laughs> Geweldig weer. Het is uh, half vijf geworden. Tijd voor het uh, dier van de week. Ja, dier van de week, uh, Rob. Ja, zoals jou bekend en een hoop luisteraars ook wel is de dierenbescherming. Ja, die vraagt altijd aandacht voor de dieren in de opvangcentra. Dat zijn dieren, ja, bij die al heel lang wachten op een nieuw huis. Vaak blijven ze achter omdat ze te oud zijn, te schuw of onaantrekkelijk. Sommigen hebben een handicap. Hoeveel mensen worden dat stakkers genoemd. Maar de mensen die werken met die dieren, die vinden dat juist kanjers. En ook het... Dieren thuis, Kennenbeland hier, ja, die, daar zitten een aantal van die dieren. En ja, wij proberen toch ook uh, wekelijks de aandacht te vestigen op een van die dieren. En deze week is dat Spas. Uh, Spas is een uh, leuke en knappe kater. Toen hij in het asiel binnen werd gebracht, uh, was hij heel erg angstig. Nu is hij er uh, een tijdje woont, is hij al aardig bijgetrokken. En hij is zelfs al haaibaar. Uh, Stiekem vindt hij dat zelfs wel leuk. Spas, schikt nog schrikt nog wel van onverwachte dingen... en rent dan al blazend weg. Spas is binnengekomen zonder staart... maar heeft daar verder geen last van. Omdat hij langzaam aan nieuwe situaties wenst, zoekt hij ook een rustig huis zonder kleine kinderen... waar hij lekker zijn eigen gang, gang kan gaan... en in zijn eigen tempo mag wennen aan zijn nieuwe leven. Kunt u hem dat uh, fijne leven geven... Ga dan eens kijken bij het uh, Dierentehuis Kennenblond. En kennis maken met Spars. U kunt ook uh, contact opnemen uh, telefonisch met het uh, dierenhuis. Telefoonnummer is daar 5713888. En mocht u gewoon langsgaan. Het uh, Dierentehuis Kennenblond is uh, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Aan de Keesomstraat nummer 5... Zo is het, of bel gewoon even 023 57 1388 Tot zover het dier van de week Pas bij Siervim. We gaan nog even lekker samba-palla muziek draaien. Hier is de Toome Sound in de Disco Samba. met deze muziek van de disco-samba van de Sound dan waaien je gewoon even een klein beetje in Brazilië... waar uh, natuurlijk nu het WK-voetbal gaande is. Nou, alle is in Den Haag gaande. Daar gaan we het zo meteen na het volgende plaatje over hebben. MUZIEK Het was de zin van Gino Vanelli, the People on a move. Nog drie minuten te spelen in de finale van het WK Hockey Dames, Willem. Ja, dat klopt. Finale dameshockey Nederland-Australië. Een voorsprong van 2-0 voor Nederland. Met nog een kleine drie minuten te spelen. Ik denk dat we wel mogen zeggen, die is in de pocket. Dat denk ik ook. Ja. Mooi aan het hockey is natuurlijk ook dat de spelers bij de scheidsrechters op het moment van twijfel... bij een overtreding of een beslissing van de scheidsrechter... Een, uh, ja, kunnen vragen naar een videocall. En dan uh, wordt de video bekijken om te zien of de scheidsrechter gelijk had. Ja, dat zou ook wel wat voor het voetbal zijn, uh, Willem. Ja, de eerste stap is daar al hè, met het voetbal. Uh, dat is die uh, camera's op de doellijn, om ja, te kijken of de, de bal er inderdaad overheen is. Daar zijn nou, ze enorm trots op. Ja, dat was gisteren niet nodig. <laughs> de laat ze inderdaad die camerabeelden zien, weet je wel. Van, hij ging daadwerkelijk over de, over de achterlijn. Ja. Over de doellijn heen. Over de doellijn, ja. ja. Maar ja, er zijn wel eens gevallen geweest dat het twijfel was... en dat het uh, verkeerd uitpakte. Maar met hockey uh, zijn ze al een stuk verder... Uh, Oké, okay, nou, we wachten af uh, tot uh, wanneer ze dat uh, ook daadwerkelijk in het uh, voetbal gaan invoeren. En dat kan absoluut geen kwaad, denk ik zo, hè? Zeker niet. Zeker niet. Zo meteen gaan we het nog even over Le Mans hebben. Mariesti Association. Speaking out from under a stairway. Calling the name that's lighter than the air. Who's been down to give me a rainbow? Muziek uit de jaren bij CFM, Jordan die Association en dat was uh, Windy. Ja, het is uh, misschien ook wel Windy in uh, Le Mans, maar in ieder geval hebben ze het uh, daar ook niet helemaal droog, hè, volgens mij. Ja, uh, we kijken naar Le Mans en we zien dat daar op dit moment de safety car uh, voor het veld uitgaat. Uh. We schakelden net weer in en we zagen dat er een uh, toch wel uh, behoorlijke bui uh, daar uh, viel op uh, Le Mans. Nou, Albert-Jan, Frankrijk, uh, Le Mans, je zit wat verder, maar daar komt waarschijnlijk jouw kant ook op dan. Le Mans, uh, de strijd tussen Porsche, Audi en uh, Toyota. En uh, wat we zo zagen in de flits was dat uh, in ieder geval een van de Toyota's en ook een van de Audi's uh, betrokken was uh, bij een uh, behoorlijke crash uh, die in de regen. Uh, tot stand kwam. We zien nog wel, en ik weet niet of dat heel actueel is, dat de leiding nog in de hand is van de Toyota met Alexander Woers. Met op de tweede plaats nog de Audi. Maar we zien nu dat er wat auto's afgetakeld worden die bij de crash betrokken gaan worden. En we blijven het volgen. Oké, okay, nou tot, tot aan vijf uur hebben we daar in ieder geval nog de tijd voor. De zingel van Vrouw Williams. Je hoorde Happy bij CFM. Nou, Happy zullen sommige autocureurs daarbij bij Le Mans niet zijn. Wat mij opvalt trouwens, Willem... dat het weer zo snel kan wisselen. Hè? Dan weer regen, dan weer zon. Maar jij ja, zei het al zo aan het begin van de race van 24 uur. Ja, daar kan heel veel gebeuren dan. Ja, uiteraard. En het weer speelt daar ook een rol in. We zagen dat er een flinke regenbui was. Inmiddels schijnt de zon alweer daar... Ja, degene die daar niet slachtoffers van geworden zijn is Alexander Woods met zijn teamgenoten. Hij ligt nog steeds aan de leiding. Met op een tweede plaats Andreas Lotterer in de Audi. En derde de Porsche met Timo Berna. Wel slachtoffer daarvan is de Audi met nummer drie. En daar zat op dat moment achter het Italiaan Bunanomi. Het wil niet zeggen dat ze kansloos zijn, want de race gaat over 24 uur. We zijn nog geen twee uur bezig. Die auto's uh, worden teruggebracht naar de pits. Daar kan van alles aan uh, gerepareerd worden. En wie weet uh, wat er uh, voor de rest uh, van zijn concurrenten nog uh, voor narigheid... Uh, in de komende 22 uur het pad kruist. Oké, okay, ja, er kan heel veel gebeuren in uh, 24 uur. Dat zeg je helemaal goed, Willem. Een spannende race om te blijven volgen. Dat kan uh, bij RTL 7, hè? rto 7, 24 uur lang uh, autosport. Ze gaan hem 24 uur uitzenden. Hartstikke 24 uur lang huh? en ook op Eurosport. Hartstikke goed. Tot zover het autosport nieuws bij CFM. Nou, WK Hockey gaan we zo meteen nog even naar kijken... voordat we zo, zo dadelijk het programma af gaan kondigen. Maar eerst deze van Dayton. Hier is The Sound of Music uit de jaren 80 natuurlijk. Willem, jij hebt nog uh, goed nieuws over uh, de WK-hockey, dames. Ja, heel goed nieuws uh, natuurlijk. Uh, 2-0 gewonnen de finale tegen Australië. En daarmee wereldkampioen. Kijk, en dat tegen... Australië. Uh, Australië. Gaan we woensdag ook gewoon weer doen. Hè? Tijdens La het WK voetbal in Brazilië. Laten we dat gaan doen. We, ze, de voetballers. Dat bedoel ik. Mooie maand natuurlijk. Uh, Nederland wereldkampioen hockey dames. Morgen gaan de heren in de finale ook voor de wereldtitel. En wat zou het mooi zijn als er over drie weken... Nog een, Nog een wereldtiteltje. Ja. Ja. Helemaal goed. Willem, dank je wel voor je bijdrage vandaag. En wij gaan het morgen weer doen. Hè? Tussen 2 uh, en 5.